5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Occupy-protesten in steden wereldwijd. Geestelijk leider Iran noemt beschuldigingen VS onzinnig. Een oudste Nederlandse vrouw had bijzondere genen. Het weer, zondag daar wat sluierbewolking. Temperatuur in het noorden 11 graden, in het zuiden graad op 14. Morgen weinig verandering, maandag iets meer bewolking. De protest begon een maand geleden in New York... maar inmiddels is de Occupy Wall Street-beweging veel groter geworden. Vandaag gingen in steden wereldwijd de mensen de straat op. Tegen de hebzucht van het bedrijfsleven en bankiers... en tegen het gebrekkige toezicht van regeringen. Ook in Den Haag en Amsterdam was protest. Op het Beursplein in de hoofdstad verzamelden zich zo'n 1500 mensen. Gelukkig kan je zijn als de basisvoorwaarden er zijn, dat iedereen zijn huur, zijn water, zijn elektriciteit kan betalen. Ik sta hier, want ik heb een oplossing. Een oplossing eigenlijk ja, voor een, een ander systeem. En wat we need is passionate intensity. So let's have it today, oké? Okay? Ik ben Paul van Aken. Ik ben vooral tegen het grote graaien door aandeelhouders van internationale BV's en directies van voormalige overheidsinstellingen, zoals Nutsbedrijven. leveren anderhalf miljoen mensen op of onder de armoedegrenzen in Nederland. Het is schandalig geworden. Het moet stoppen! Het moet stoppen! Het, het is belangrijk om even te tonen dat er gewoon heel veel problemen zijn in onze maatschappij op dit moment. Er is gewoon een uh, omverdeling van macht, van uh, governance naar de economische sector. En er zijn op dit moment nog helemaal geen regels daarvoor hoe dat moet gebeuren. En mijn hart wil ik hier uh, neerzetten om te laten zien wat eenheid is. Dat jij, ik, hoog, laag, maakt niet uit welk land, of je elkaar verstaat of niet verstaat, maar hart spreekt. Wat begonnen is in Egypte doorzet. Want we hebben het zo nodig dat we weten dat alles er is voor iedereen. Children of the world. Your time has come. To create a new world. Een verslag van Theo Verbrugge vanuit Amsterdam. En ook in het financiële centrum van Europa Londen wordt geprotesteerd. Een verslag van correspondent Arjen van der Horst. Ah!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 De bankers are the real looters. De bankiers, ja, dat zijn de echte plunderaars en dat is natuurlijk een verwijzing naar de rellen van augustus in Londen, waar toen flink gereld en geplunderd werd. Maar de bankiers in hun ogen, dat zijn de echte plunderaars. De bankers got a bailout and we got sold out. And we should strike together on the 30th of November. De bankiers werden gered, uh, de rest is uh, uitverkocht en daarom zijn jullie hier. You're angry. Ofwel heel erg angry man. Het is makkelijker dan ik wil in iedereen kan De demonstranten marcheren nu van de kathedraal van St. Paul's naar het Paternosso Square, het plein waar de Londense Beurs is gevestigd. Maar ze komen er niet in. Een langs van politie te paard die heeft zich opgesteld voor de ingang van het plein en die houdt iedereen tegen. Activist met uh, kampeerspullen, slaapzak, is dit een tent? You've got a tent as well? No, we ain't got the tent, no tent. Just camp bags and plenty of warm clothing. Uh, Slaapzakken, warme kleren, want jullie zijn van plan wat langer te blijven. You're planning to stay a bit yeah. longer than just today. That's correct, yes. Yeah. Ja. Waarom bent u hier? Why are you here? Because we're sick of the corruption and the fraud that's going on. Ja, we zijn ziek en uh, misselijk van alle corruptie en fraude die hier in de bankenwereld uh, bezig is. En wat probeert u hiermee te bereiken? What are you trying to achieve? We're trying to break everybody open their eyes and see exactly what's going on. We are all the same. No one is any different from anybody else and we're all entitled to peace. We proberen het vergrootglas te leggen op wat er allemaal mis is bij de banken en ook duidelijk te maken dat iedereen gelijk is in dit land. in New York is nu al een tijdje bezig. Denkt u dat dat hier ook gaat lukken? I hope so. I really hope so. Dat was Londen en in Rome gaat de Occupy-manifestatie gepaard met geweld. Bij het Colosseum zijn winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. En ook zijn er vernielingen aangericht bij een bankgebouw. Dit is het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. De hoogste geestelijke leider van Iran heeft fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. Ayatollah Khamenei noemt de aantijgingen over een Iraans terreurplan onzinnig en niet zeggend En alleen bedoeld om Iran te isoleren. Dinsdag verklaarde Amerika dat er een aanslag was voorkomen op de Saoedische ambassadeur, de Saoedische ambassade en de ambassade van Israël. In de VS zijn twee Iraniërs aangeklaagd. Een van hen is nog voortvluchtig. Zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer zijn op het eiland Saba welkom geheten door demonstranten. Die lieten blijken dat ze zich tweede rangs Nederlanders voelen sinds het eiland een jaar geleden een bijzondere gemeente werd. Volgens hen zijn gezondheidszorg, onderwijs en levensstandaard er alleen maar op achteruit gegaan. En het leven is veel duurder geworden, klaagt deze inwoner tegenover groenlinks GroenLinksleider Jolande Sap. Veel duur, zeker wel. Uh, ik denk wel 10 procent. Ja. En het is er al zo duur als je vergelijkt met Sint uh, of Curaçao. Uh, 34 procent duurder dan Sint 34 procent. Die verdienen vast niet 34 Niks meer hoor, zeker niks meer. De zes fractievoorzitters brengen onder leiding van Kamervoorzitter voor de komende dagen een bezoek aan alle Antilliaanse eilanden. Vooral op Curaçao is veel kritiek op Nederland. Een commissie onder leiding van oud-politicus Paul Rosemuller heeft een kritische rapport uitgebracht... waarbij vraagtekens werden gezet bij de integriteit van een paar ministers op het eiland. Hendrikje van Andel Schipper was 115 jaar... toen ze in 2006 overleed als oudste vrouw ter wereld. Nu, vijf jaar later, hebben onderzoekers haar DNA in kaart gebracht... Conclusie, ze had heel bijzondere genen. Hoofdonderzoeker Henne Holstegen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Wat kunt u zeggen over die genen? Nou, We weten nog niet precies welke genen het zijn... maar we denken wel dat er een aantal genen kunnen zijn... die haar beschermd hebben tegen allerlei uh, ziektes zoals Alzheimer's... of zoals uh, hart- en vaatziekten. Maar welke genen dat zijn, dat kunnen we op dit moment nog helemaal niet zeggen... Wat we wel kunnen doen is, um, ja dit genomen is natuurlijk wel heel erg interessant, omdat zij dus deze uh, ziektes allemaal niet gehad heeft. Nee, ze had geen dementie en, en ook geen aderverkalking geloof ik hè? Precies. En dat zijn toch wel dingen die op het moment dat mensen heel erg, heel erg oud worden, toch wel heel vaak voorkomen. En aangezien wij hebben dus kunnen kijken voor haar sterven hoe goed haar hersenen functioneerde. En we hebben kunnen zien dat na haar sterven, dat zij inderdaad helemaal geen patologie had die ook maar enigszins aanwijzing geeft op de patologie die normaal voorkomt bij mensen die Alzheimer's hebben of dementie hebben of aderverkalking. Ja, wat, wat kunnen we nu met deze resultaten? Nou, Op zich, deze resultaten uh, kunnen, een, kunnen een begin zijn voor het zoeken naar degenen die te maken hebben met extreme ouderdom. Eigenlijk wat wij als onderzoekers willen doen, is we willen dit genoom uh, publiek maken voor, de hele, uh, ja, voor alle onderzoekers, om hun de resultaten te vergelijken met dit genoom. En um, ja, op die manier zou, zou, zou haar speciale geval een hele leuke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar extreme ouderdom. Ja, zou je dan in de toekomst iets met genen kunnen doen... waardoor mensen geen dementie en geen ademverkalking meer krijgen? Nou, in de toekomst, het is altijd zo op het moment dat je iets wilt doen aan iets... moet je weten wat de oorzaak is. En dit zou heel erg mooi kunnen bijdragen aan het onderzoek... naar oorzaken van extreme ouderdom... of ook oorzaken naar de ziektes die dat voorkomen. VU-onderzoekster Henne Holsteeg. Dat is een verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam staat een korte file bij Bunschoten, 2 kilometer. En op de E19 ten zuiden van Breda richting Antwerpen... nog steeds 10 kilometer tussen Brecht en de ringweg van Antwerpen... geeft veel vertraging, er zijn daar werkzaamheden. Vanuit Nederland naar Antwerpen kan het beste omrijden via Eindhoven... en niet via Bergen-op-Zoom, want ook daar zijn werkzaamheden... A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Hilversum staat twee kilometer. Dan staat een kapotte auto. De linker reis ook eens dicht. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Occupy-protesten in steden wereldwijd, ook in Amsterdam en Den Haag. Geestelijke leider Iran noemt de beschuldigingen van de VS onzinnig... en de oudste Nederlandse vrouw had bijzondere genen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. zometeen gaat langs de lijn verder.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 tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat zie je alleen bij Aywes Groeneveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet mislukt. Voetballers van Nederland, opgelet!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 b a THE Goedemiddag, wij gaan door tot zes uur, zo meteen met het vervolg van het sportforum. Eerst even naar de ronde van Lombardije, die rijdt in de finale. Sebastian Timmerman. Nog uh, ruim 9,5 kilometer en we hebben Oliver Zouk aan de leiding. Uh, dat is een uh, Zwitser van Leppert en dat is toch niet een, zo 1, 2, 3 de man... die je hier in de finale verwacht op het laatste beklimmingje van de dag. De Villa Vergano, op de top is het nog 9 kilometer tot aan de finish in Lecco. We hadden dus heel lang Vincenzo Nibali aan de leiding, maximale 1 minuut en 40 seconden. En iedereen dacht: Nibali gaat hier een uzare stukje uh, uithalen. Die gaat het hier uh, voor elkaar krijgen in Italië. Gaat hij zijn seizoen toch nog mooi afsluiten. Maar ik kwam dus de man met de hamer tegen. En zo begonnen we met een groep van 42 renners. Onder wie Steven Kruiswijk aan deze laatste beklimming. Nu zelfs eventjes op de keitjes. Kruiswijk is er trouwens van afgegaan. Hier is er van afgemoeten in deze beklimming. Oliver Zouk is dus de naam van de Zwitser die bezig is naar de top te rijden van de Villa Vergano heeft een seconde of tien op de eerste achtervolgers waar ik dacht Ivan Basso te herkennen want dat is de ploeggenoot van Nibali die daar nog wel zit Zouk is bijna boven in natuurlijk ook de laatste World Tour wedstrijd van zijn ploeg, want deze ploeg Leopard Trek die ploeg die met zoveel bombari werd aangekondigd en gepresenteerd aan het begin van het seizoen gaat fuseren deze winter met Radio Shack, Daniel Martin is de man van Garmin die in de achtervolging is gegaan. Kreeg een van de Katusha-renners met zich mee in de laatste meters van die beklimming. Ik denk dat dat Daniel Moreno is. Daar zit Potzo Vivo ook nog bij. Niemiec is de pol van Lampre En dan Ivan Basso. En dan pas Philippe Gilbert. Die rijdt toch zeker een seconde of twintig achter de koploper. Achter Oliver Zouk omhoog. De laatste meters van de Villa Vergano. En dan is het afdalen tot twee kilometer voor het einde. En aan die afdaling is de koploper Oliver Zouk inmiddels begonnen. In het sportforum vandaag Valentijn Driessen, de chef voetbal van de Telegraaf. Gerard Speerstra, oud-coach van Epke Zonderland en Tom Boot die altijd hier aan tafel is. We hadden het straks over tunnen, daar gaan we straks nog over verder... want er is nog veel meer te bespreken, maar nu eerst het voetbal van deze week. Het Nederlands elftal heeft na de verloren finale van het WK... een opnieuw zeldzame nederlaag geleden. In Stockholm was Zweden met 3-2 te sterk voor het team van bondscoach Bert van Marwijk. Je weet dat het een keer gaat gebeuren. Het wordt steeds moeilijker om maar te blijven winnen na zo'n lange tijd. Eh, dat je er een keer tegen loopt, maar de manier waarop, daar ben ik wel doodziek van. Omdat je gewoon veel beter bent als je tegenstander. Ja, je balbezitpercentage is 71%. Nou, moet je voorstellen dat je speelt uit. 71, 29. Ik bedoel, dat is dat zegt zoveel. En dat, als, je, als je gewoon niet naar die. Ik zat er eigenlijk rustig naar de wedstrijd te kijken. Ook naar de 1-0. E eh, die was ook onnodig. We maken 1-1 eigenlijk. We blijven heel rustig, we blijven ons spel spelen. We maken 1-1. beginnen de tweede helft goed en, en komen we een schitterende goal op 2-1. Ja, als dat vijf minuten 2-1 blijft, dan win je hem ook makkelijk. En, en daarna geven we gewoon twee hele makkelijke goals weg. Dus eigenlijk het hele verhaal van deze wedstrijd. Goed gespeeld, drie goals weggegeven en dan verlies je hem. Oh, Al dus bij ons coach Bert van Marwijk. Uh, Valentijn, ja, hij zegt Oranje was goed en dominant. En die cijfers, 71-29, uh, die zeggen heel veel. Heeft hij gelijk? Die zeggen natuurlijk helemaal niets. Je kan wel 71% aan de bal zijn. Maar als je in 29% drie doelpunten tegen krijgt, dan geeft dat te denken. En ik denk dat hij daar de nadruk op moet gaan leggen in de aanloop naar het EK. Want Nederland is dus blijkbaar heel kwetsbaar. Want die Zweden, werkelijk waar, die wilden de eerste helft, wilden ze al helemaal niets. En de tweede helft zijn ze twee keer, geloof ik, over de middellijn gekomen. Scoren ook twee keer. Dus Nederland is defensief heel kwetsbaar. Ja, je zegt het al, defensief. Want het verhaal was. Eigenlijk altijd maar weer dat men vindt, vond... dat Nederland in de defensie um, slecht is. Dat daar de Achilles heel uh, zit. Nou werd dat natuurlijk steeds tegengesproken. Weer door alle resultaten. Met heel vaak de nul en al die overwinningen op een rij. Was het dan nu echt zo? Nou, nu, nu was het gewoon echt slecht. En er was, was ook geen concentratie. Het heeft ook wel te maken met wanneer je die Zweden treft. Je was al geplaatst. Zij moesten zich plaatsen. Ze stelden zich volledig op het Nederlands helft al in. Nou, het, wa het was niet om aan te zien... Maar je zag bijvoorbeeld een Joris Mathijsen, echt een hele stabiele factor in dit elftal is. Die maakt gewoon twee kapitale fouten, die je gewoon niet van hem gewend bent. Is Joris Mathijsen een stabiele factor in zijn eentje of in de combi met Johnny Heitinga? Ja, je ook, ook in de combi met Johnny Heitinga. en niet te vergeten Maarten Steeklenburg. Ja. Kijk, Maarten Stekelenburg heeft de uitstraling van een topkeeper. En dat heeft Michel voor hem niet. Hij speelt hem weliswaar in de Premier League, op het hoogste clubniveau eigenlijk. Maar hij heeft niet de uitstraling van de Maarten Stekelenburg. Ik meen in de tweede helft uh, dat Rasmus Elm... die gaf een bal bijna van de eigen helft... probeerde die uh, vorm te verschokken over hem heen. Nou, dat zou hij bij Stekelenburg nooit gedaan hebben. Nee. De, dus ja, de, de uitstraling, da, daar miste wat aan. En ik denk ook dat het uh, concentratieverlies is... Van we zijn er al en uh, we kunnen het niet meer opbrengen. om dan ook die laatste 90 minuten nog voluit te gaan. Maar daar ging het Nederlands al zelf steeds zo prat op. dat ook als wedstrijden nergens om gingen. ook als het oefenwedstrijden waren. Uh, dat ze er dan toch met z'n allen 100% voor gingen. Ja, maar dat ligt natuurlijk ook aan de tegenstanders. Kijk, er zijn tegenstanders langsgekomen. Nou, daar wint de uh, eh, bal op dak 4. zeggen ze dan. Wint daarvan Moldavië, San ja, Marino. San Marino ja. dat, dat, dat geloof ik allemaal. Het gaat om de grote tegenstanders. En dan is Zweden nog niet eens een grote tegenstander. En dan bleek het toch kwetsbaar. En kijk, Bert van Marwijk die, uh, wil liever niet te aanvallend spelen. Hij stelt wel nu een hoop aanvallers op... maar zijn koppeltje van Bommel de Jong bij het WK... daar zweerde hij toen bij. En dit is misschien weer een reden voor hem om te denken van... nou, zie je wel, die defensieve onzekerheid... die we nu tentoonspreiden tegen de Zweden. Moeten we op die manier oplossen? Ja, moeten we op die manier oplossen. Terwijl ik denk misschien van... zet Juist van de Vaart naast van Bommel of de Jong neer... Want dan zorg je ervoor dat je aanvallend zo sterk bent. Dat je gewoon ook meer dan twee doelpunten kan maken. En dat je achterin. Dat je de boel achterin ontziet. Ja, en dat je ze met 4-3 wint, zoals toen van Hongarije. Zoals ja, met 4-3. Maar als je, als je zo aanvallend speelt, dan hoef je ook die ruimtes ook niet weg te geven. Ja, ja maar goed, lukt dat uh, Valentijn? lukt het wel tegen Duitsland en Spanje. Want dat zijn de echte tegenstanders ja. natuurlijk. Daar geloof ik niks van. Als aanvallend meer opstellen dat je dan even drie of vier doelpunten nee. maakt. Nou, die Spanjaarden zijn natuurlijk niet gewend... dat er iemand aanvallend tegen ze speelt, want dat durft helemaal niemand. De Duitsers daarentegen, ja, die heb ik tegen België... ook een, uh, een samenvatting van gezien, ja, als je ziet hoe snel die zijn dan kan het levensgevaarlijk zijn om daar uh, zeg maar tegen de middellijn aan te verdedigen. Want die zijn uh, nog sneller dan Real Madrid uh, ja. tegen is Ajax. Is dit wat we hier hebben gezien om, om je heel erg zorgen om te maken... of moet je zeggen dat als straks Heitinga weer fit is... en uh, Maduro, die als tendin kan zien voor een van die beide centrumverdedigers... die ook bij een grote club speelt, die nu ook geblesseerd was, er ook weer is... dat je dan een stuk minder zorgen hoeft te maken. Want nu was eigenlijk de derde, misschien wel vierde man op een positie. Prima ja. stond in het centrum van de verdediging. Ja. Nou, Het is een beetje laf om het alles op de jongen en af de te keeper. schuiven. Ja, en de, de keeper, combinatie natuurlijk. Van die twee ja. natuurlijk. Maar ik denk dat, dat het antwoord uh, ligt misschien wel in Enschede ligt. Uh, die Douglas, Douglas. Die is Nederlander geworden. En ik denk dat het heel goed, als, heel goed is als die erbij komt. En niet eens zozeer om in het elftal te spelen... maar wel om de boel op scherp te houden. Je hebt gewoon concurrentie nodig. Deze jongens hebben blijkbaar concurrentie nodig. Heidikra is geen vaste waarde bij Everton. Speelt regelmatig op het middenveld. Dus het is heel goed dat we Douglas er dadelijk bij kunnen krijgen. Om die concurrentie... en. Als hij beter is dan de rest, dan moet hij gewoon spelen. Ja, we gaan er zo over verder. Eerst even de actualiteit. Want die roept nog 2,5 kilometer in de ronde van Lombardije. Sebastian. Voor een zeer verrassende koploper. Oliver Zouk van Leopard trek, dus hij komt uit Zwitserland. Hij is uh, 30 jaar en hij won nog nooit. Bezig aan zijn achtste seizoen als beroepsrenner. Maar nog nooit heeft hij bovenop het podium gestaan... als winnaar van een wedstrijd. En nu rijdt hij op kop met 20 seconden voorsprong... op een groepje met Daniel Martin, Pozzo Vivo, Joaquin Rodriguez, Ivan Basso in de pol, Niemiec. Dat zijn de vijf achtervolgers. 20 seconden, dus voorsprong voor die Oliver Zouk. Op iets meer dan 2 kilometer van de finish in Lekko. Maar de achtervolgers is het Daniel Martin... die met zijn elleboog schudt en schudt en schudt. En naar Ivan Basso kijkt van jongen, neem nou over. Nou, de lange Ivan Basso, wiens ploeggenoot Nibali... dus lang aan de leiding reed, neemt dan eindelijk over. Daar zien we dan Joaquin Rodriguez achterrijden. En dan Pozzo, Vivo en Niemec, die wat minder doen. En dat gebeurt allemaal op 18 seconden van de koploper van Oliver Zouk... op 1,7 kilometer van het einde. Ze komen dus ietsje dichterbij. Pozzo, Vivo en Niemech neemt ook weer over en dat is een slecht teken voor de koploper zou die nog 15 seconden heeft. Vlak achter het groepje Basso. De achtervolgers, dus op de koploper Oliver Zouk. Zien we ook nog een groepje rijden. Met Philippe Gilbert, onder andere daarbij. En met volgens mij Carlos Alberto Betancourt. Ook een man in vorm, een Colombiaan. Zij moeten eerst nog maar eens zien te komen bij dat groepje van Ivan Basso. Er zit ook Visconti nog bij, die Italiaanse kampioen. Zij rijden op 23 seconden van de koploper Oliver Zouk. Die alleen maar aan het omkijken is. Daardoor met zijn fiets van links naar rechts gaat over de weg. Hij is zenuwachtig. En dat zou. Mag ook zijn als je nog nooit gewonnen hebt maar wel op 1 kilometer rijdt van de ronde van Lombardije van de Finish van L ronde van Lombardije Oliver zo, maar ze komen heel dichtbij want het groepje met Basso met Rodriguez, Pozzo, Vivo en met Neermetsen Martin komen nu ook de laatste kilometer binnengereden. Oliver Zouk, 30 jaar is hij dus. Rijdt over een brug, over een uh, mooie grote rivier. Die uitlopers van dat uh, meer van Como daar in Lekko. Rotonde gaat hij over in zijn eentje. Zit niet als de mooiste renner op de fiets. Zijn stijl is niet vlekkeloos, maar hij heeft nog altijd de voorsprong. En hij ziet in de vette de finish liggen. Rodriguez, die volgt uh, het groepje aan met achtervolgers. Echt maar op een seconde of zeven van de koploper. Maar daar wordt gekeken. En dat is allemaal in het voordeel van deze Oliver Zouk, die dit seizoen niet zo heel veel presteerde. De vierde plaats in het Zwitsers kampioenschap. Dat was een van zijn beste prestaties. En nu gaat hij een prachtige overwinning bijschrijven. Want hij wint de ronde van Lombardije, De laatste grote koers voor zijn ploeg. Oliver Zouk met de armen de lucht in en de vuist. Nu over de finish als winnaar. Wat een verrassende winnaar. Hadden we absoluut niet verwacht. Daniel Martin wordt tweede. Rodriguez, derde. Basso, vierde. Niemits vijfde. En Puzo, vivo, wordt... Zesde. En achter komt dan het groepje aan met Gilbert. De sprint om de zevende plaats, gewonnen door Visconti. Achtste, Philippe Gilbert. Dat was de winnaar van de laatste twee jaar. Hij is opgevolgd door een Zwitser van 30 jaar, Oliver Zouk. We pakken hem op bij waar we waren gebleven. Het voetbal. Het elftal al heeft verloren van Zweden. Dat lag, was de conclusie, toch heel erg veel aan de defensie. Uh, aan wie exact, dat laten we dan even in het midden. En dus, Valentijn, kwam um, jij nog maar eens met Douglas. Die um, genaturaliseerd is, uh, die voor Nederland zelf al zou kunnen gaan spelen. Een grote vraag die heel veel mensen dan hebben, is: um, moet je dat willen? Moet je met een niet-Nederlander, en dat bedoel ik dan helemaal niet racistisch, uh, uh, Europees kampioen willen worden? Wat ik er wel mee bedoel, is dat als hij uh, niet bij Twente had gespeeld, maar bij Standaard Luik, dan was ja. hij waarschijnlijk tot Belg genaturaliseerd. Ja. Moet hey. je dat willen? Ja, in dit, in dit geval wel. Je moet het de jongen ook niet ontnemen, denk ik. En hij is op zuivere grond, is die Nederlander. of wilde hij Nederlander worden... omdat zijn vrouw Nederlands is en zijn kind is Nederlandse. Dus hij wilde daarom graag Nederlander worden. En als hij ter beschikking staat, ja, dan moet hij gewoon uh, bij het Nederlands helftal spelen. Het gaat hetzelfde met uh, de Marokkaanse jongens die hier zijn geboren. Die willen we ook graag bij ja, het Nederlands helftal. Ja, maar het is het dat elftal. niet iets anders? Het, het, het, dat het, zijn... ligt, het, het ligt wel iets anders, ja. ja. Natuurlijk ligt het ook wel iets anders, maar ik vind dat... Hij daar gewoon bij hoort dan, ja. Ik denk dan ook terug bijvoorbeeld aan Salomon Kalou. Ja. Die ook in die procedure ging. En dat lukte allemaal net niet op tijd. Uh, de toenmalige bondscoach Marco ja. van Basten wilde dat heel graag. Uiteindelijk toen het niet lukte, ging Kalou uh, in Engeland spelen. En we hebben er nooit meer iets van vernomen. Nee, maar dat was, daar ben ik wel met je eens. Dat, maar dat was ook puur voetbal, dat had een voetbaltactische aard... om hem Nederlander te maken. En dat is met Douglas niet het geval. Douglas maar van ons uitgeredeneerd toch wel... Want onze voetbaltactiek... Ja, omdat ik zit hier als, verslaggever, als ja. voetbalverslaggever. Dus van mijn uh, standpunt wel. Alleen van de jongens' een standpunt niet. Omdat die kijkt meer naar zijn vrouw en naar zijn kind. Dat hij graag Nederlander wil worden. Het is, uh, dezelfde nationaliteit als zijn kind en zijn vrouw. Dus ja. Op het moment dat hij zeggen, dan, Nederlander dan is hij op goede gronden Nederlander. Ja. En dan, dan, dan, dan heb ik daar geen probleem mee. Ja. Tony, ik... wilde er iets over zeggen. Nou ja, ik voel, met Kaloer was ook een andere minister natuurlijk verdonk. Ook. He, maar ik, ook in andere sporten heb je het. Met atletiek en zo, die genaturaliseerd. Hier, ja. tafeltennis. Kip bij het atletiek, ja, bij team, tafeltennis. Met, uh, met ons, uh, yeah. Lee Ji, Lee, yeah, Jou, Lee Gio, ja. en Timi, Timina. Maar uh, dus dat heb je wel. En ik begrijp jouw vraag niet. Want waarom niet eigenlijk? He, zoveel landen doen het... He, ik zat aan mezelf te denken. Ik vind dat helemaal niet erg. Nou, ik stel de vraag omdat je dat um, veel hoort van uh, mensen. Dat, het gaat hier natuurlijk om een landencompetitie. Wordt Nederland Europees kampioen? En daarbij maak je volgens velen dan gebruik van een. Braziliaan om uh, kampioen ja. van Europa te ja. worden. Zoals inderdaad Calou ook ineens geen Nederlander meer hoefde te worden... toen hij ineens in Engeland ging voetballen. De, de, de gronden is wat vreemd. Maar ik geef toe, het is... Ja, Ja, maar goed, in elk land gebeurt het. En die gronden, dat kan bij Douglas ook verkeerd uitvallen ja. natuurlijk. Want heleboel zeggen dat hij linea recta naar de Engelse competitie gaat. of iets. Ja, ja dat ja. kan ook nog. Of om maar nog eens een ander punt te noemen... als hij goed genoeg was voor het Braziliaanse elftal... wilde hij dit dan ook? Ja. Ja, dat, dat is een vraag. Ik denk het niet. Dan had hij waarschijnlijk uh, Braziliaan gebleven. Dan zou ja. zijn vrouw misschien Braziliaanse geworden. Ja. Eh? Ja. Nee, daar heb, daar heb je gelijk in. Misschien, het, het, het zal best meespelen in de, in de overwegingen. Maar ik vind, in dit geval vind ik het gegrond dat hij gewoon voor het Nederlands elftal mag uitkomen. Ja. Over de, de rest van het ik, Nederlands elftal, die Snijder was er nu niet bij. Was dat een groot gemis? Ja, dat is sowieso een gemis. Als je je beste speler mist, dus voor ieder team is dat een gemis. Maar je ziet ook, dan ga je schuiven in je elftal. Bijvoorbeeld met Van der Vaart. En dan zie je dat Van der Vaart op die positie van Snijder achter de spitsen gewoon veel minder is. Maar je haalt Van der Vaart ook weer bij een andere positie. Bijvoorbeeld naast Van Bommelweg. Dus je krijgt een, een, een heel ander, een hele andere puzzel komt er te liggen. En ja, met Snijder erbij. En dat, is natuurlijk, uh, dat was ook maar San Marino. Maar <lacht> de, de man is gewoon natuurlijk uh, de beste speler van Nederland. Ja, en, nou en waren, ja, de afgelopen wedstrijden waren er wel vaker grote spelers geblesseerd. Was dit nou net één tandje te veel? In de defensie een paar en ook nog Snijder? Ja, dat denk ik wel. In totaal waren er ook vijf misten we daar. Waarvan drie in de as van het veld. Ja, en dan maar... nog Robben en Aflaai. Ja, ja dan mis je, wel, maar... mis je gewoon voor Nederland uh, te veel. Maar dat is ook de les, naar mijn idee, de les... dat je zonder Snijder en Robben... dat zijn twee exceptionele spelers... die uh, van wereldniveau zijn... Ja. dat je dan toch een stuk achter ligt. En vooral in vergelijking met... ja, dat zijn de grootste concurrenten, Spanje en Duitsland ja. natuurlijk. Ja. Verandert deze wedstrijd van afgelopen dinsdag nou iets aan jullie beeld waarmee we richting het EK gaan? Nee, niet echt. Alleen uh, wat, wat mijn beeld wel verandert, dat is Duitsland. We hebben een jaar geleden al een paar wedstrijden van Duitsland gezien. Die vond ik zo heel sterk. En die worden alleen maar sterker en beter. En die, die spelers zitten ook in een, in een leeftijdscategorie dat ze alleen met, aan, aan kracht winnen en ja... Ik denk dat Duitsland echt de grote kans hebben op de titel is. En dat Spanje is redelijk volgevreten. Je ziet nu ook dat ze wedstrijden verliezen tegen oefenwedstrijden, weliswaar tegen Brazilië, tegen Argentinië. Nou, Nederland loopt hier tegenaan. Op een gegeven moment, die, die boog die kan niet altijd gespannen zijn. En ik denk dat die Duitsers die zitten in een opbouw ja, naar Duitsland, een EK ja. en naar het ja. WK. Dus concreet dan? gezegd, Duitsland sinds het afgelopen WK stukken beter geworden. Ja. Uh, Spanje. Hetzelfde gebleven? Misschien wel iets minder? Iets minder, ja. En Nederland? Nou, ik, denk, ik denk dat Nederland ook op hetzelfde niveau zit. Maar je, wat, wat Tom terecht zegt... Op hetzelfde werd... niveau als op het WK? Ja, ja. ja, maar wel met die spelers die ook op het, die op het WK aanwezig waren. Als je ze weghaalt, dan ben je minder. Ja. kijk wat ik vind eigenlijk, en ik ben de leek, hè, Maar van Marwijk, van Bobbel, zag ik meteen na de wedstrijd, dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld. En dat heb ik heel anders ervaren. En ik heb vanochtend nog eens even gekeken, Zweden staat op de FIFA ranglijst 25, nou uitwedstrijd, dat kan gebeuren. Maar Moldavië staat 122. Ja, maar dan, en dan zullen dan je ze meteen Duits... pareren met te zeggen, die hebben we gewonnen. Ja, nee, dus je kan het in absolute zin zien. Ja. En ook in relatieve zin. In een relatieve zin is het heel slecht geweest natuurlijk. Ja. Even kijken nog naar de rest van de EK-kwalificatie. Want die zit erop, alleen de play-offs komen er nog aan. Hè. Er zijn nu elf teams uh, zeker van een ticket. En acht gaan er dus nog strijden in de play-offs voor de laatste vier plaatsen. Uh, daarbij zit Guus als coach van uh, Turkije. En um, laten we even naar hem luisteren. Want als je de kwaliteit van de EK ziet...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 ja, ik denk dat ze toch wel uh, zwaar van bij de drie favorieten zijn. Ik ja. zie geen ander team daarbij komen. Dat vindt Guzering dus ook, dat, ja. dat de drie favorieten zijn. Uh, wat vind je van Turkije? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, wat vind jij van Eusiel? Dat uh, viel me dan ook op. Die was na afloop uh, van Turkije-Duitsland in de Turkse kleedkamer geweest. Om te zeggen dat uh, zij zullen dat varkentje tegen België wel wassen. Hm. Nou, als je zag hoe die tekeer ging in het begin... tot die eerste goal die hij die maakte... Nou, die, die leek wel of hij met een uh, Turks-shirt uh, <laughs> aanstond te spelen... in plaats van met een Duits-shirt. Ja. Dus ja, ik, de, ik denk dat uh, Turkije op zich uh, is een leuke deelnemer is... maar dat wordt gewoon uh, de eerste ronde eruit. Ja? Ton, ja, maar dus ga je uit dat ze van Kroatië winnen of? Uh... Nou, als ze zouden gaan, ja, ja. ja. Heb je nog gelijk? Ja, ja eerst nog Kroatiën via de play-offs, via ja. Kroatië. Dat is wat heel moeilijk wel wordt. Nou ja, we gunnen het Turkije, we gunnen het natuurlijk ja. uh, Hiddink heel erg graag. He? En hij heeft nog verschrikkelijk geluk dat hij, dat denk ik tenminste... dat het sterkste land Portugal, dat ze daar niet tegen geloot hebben natuurlijk. Ja. He? Ja. En dan hebben we advocaat ook als Nederlandse coach daar. Ja. Nou, dan is het weer een leuk Nederlands ja. gezelschap. Ja. Ik vind Hedink... het ook knap hoor, trouwens, zeker met de omstandigheden waarin Hedink moet werken nu. Met dat omkoopschandaal, met al die problemen in die Turkse voetbalbond. Ja, dan moet je je toch wel kunnen afzonderen. En ja, Guus spreekt de taal natuurlijk niet. En dan heeft hij toch met die, met die spelers heeft hij toch wel iets kunnen bewerkstelligen. Ja, om om is dat dan? Is dat nog steeds dat Guus Hiddink-sausje? Ja, dat denk ik wel. Want ja, meer heeft hij natuurlijk niet. <laughs> hij heeft geen Turkse taal uh, tot zijn beschikking. Uh, maar hij heeft wel zijn sta statuur. Heeft hij ook nog binnen het uh, Turkse voetbal. Ja, en daar hoort dan ook bij dat je eens een keer een wedstrijd wint in de geloof 97ste minuut. Ja, ja die ja. tellen ook. Ja. Dat hoort dan allemaal bij Guus Hiddink. Ja. Ja, oké. Okay. Tot zover het voetbal. We gaan uh, na de muziek verder over wat er nog meer gebeurde deze week. Bijvoorbeeld de clash tussen Jeffrey Wammers en de bondscoach van de Nederlandse turners, de Japaner Hamada, en de Nederlandse honkballers. Like MUZIEK I've been hurting, I've been hurting, but there's no way out. I've been hurting, but there's no way So much better off without Happy birthday Jonathan Jeremiah met Heart of Stone. In het eerste deel van deze uitzending hadden we het over Juri van Gelder... die vanochtend op zijn billen belandde bij zijn afsprong... in de WK-finale van de Ringen... en daardoor niet op het podium eindigde, maar een vijfde werd. We gaan het nu hebben over Jeffrey Wammers... die morgen nog in actie komt in het toestelfinale op sprong... en die deze week groter in het nieuws kwam. Door zijn clash met de bondscoach van de Nederlandse ploeg, Hamada. Hamada zei in eerste instantie: Wil je deelnemen aan de spelen, dan moet je trainen, sporten en je gedragen als een Olympier. Dat zie ik niet bij Jeffrey Wammers. Het zijn allemaal individuen. En dan had hij het nog over een aantal andere mensen uit de ploeg ook. die hun eigen ding doen. Met dit soort sporters wil ik eigenlijk niet werken, zei Hamada. Ik heb respect voor deze turners, voor Epke, voor Juri en voor Jeffrey. Maar het zijn geen teammensen. De meeste mensen trainen in ieder geval serieus. En dat zie ik bij. Jeffrey Wammers niet. En daar kwam Jeffrey Wammers vervolgens overheen met de tekst... Hamada is te oud om nog in het turnen actief te zijn. Hij zet bovendien sporters tegen elkaar op. Ja, Gerard. Dat um... was een, een pittig <laughs> rijtje, hè? Het is een lijst, ja. Nou. Uh, wie laat zich hier het meeste kennen? Ik, volgens mij laat degene die zich het meeste uh, laat kennen... is degene met de meeste wijsheid. Volgens mij is dat de oudste. Ja. Volgens ja. mij moet je... Moet je je als, uh, als bondscoach op zo'n moment het heet van een strijd... eigenlijk direct achter een, uh, een kwalificatieronde aan... moet je als coach niet zo laten gaan en de rust bewaren. En afwachten wat, er, wat de volgende in de volgende subdivisies gaan doen. Ja, want in zijn hoofd zat waarschijnlijk al dat Wammer zich niet eens zou kwalificeren... voor welke finale dan ook. En dat gebeurde vervolgens toch nog. Nou, Nederland heeft niet goed geturnd. Nee. Dat klopt. Maar... De rest moet nog tunnen En dan is het maar afwachten uh, wat je eruit haalt. En als je dan de balans uh, opmaakt na twee dagen turnen... en twee dagen kwalificaties... en je haalt daar uh, drie toestelfinales mee... dan mag je zeggen dat het niet het, het mooiste trooi is geweest... maar dat het wel succesvol is geweest. Ja. Want je hebt drie mensen in de finale dat zitten. Dat je eigenlijk vrij hard het doel dat je had toch hebt bereikt. Ja, niet op de meest mooie het eerste manier. Het doel, ja. Maar je bent wel in de finales terechtgekomen. Ja. En uh, wat, er, wat er nu is gebeurd, eigenlijk direct na de subdivisie, is, is dat de, de coach zich uitgelaten heeft over, over zijn dingen. Het, op het heetst van de strijd, hè. het stressmoment is het hoogst. En vervolgens ga je dingen roepen die uh, helemaal niet nodig waren. Ja. Ton, kan je daar iets bij voorstellen nou, als coach zijnde? Nou, ik sta meer achter Hamada, moet ik je zeggen hoor. Je moet je ook voorstellen hoe die opgeleid is, hij komt uit Japan heeft in Amerika gewerkt. Daar is de discipline. Ik heb zelfs gehoord dat hij in ijskoude zalen... trainde in Japan en dergelijke. Dus die discipline is heel erg groot. Maar ik vraag me af... waarom mag een coach zich niet laten gaan? Waarom mag hij niet een keer zijn emoties... kijk, als het elke minuut zijn emoties toont... dat is vreemd natuurlijk. Maar waarom mag hij het niet eens een keer tonen? Hij heeft toch ook gevoelens en emoties? Ook naar buiten buitenuit? Ja, nou, dus mijn vraag naar jullie is... waarom niet... En nou, naar ja, buiten toe is juist vreemd als hij dat niet doet. Want dan is het een robot nou, naar de, buiten toe. Nee, die die nee. kan dat weer pareren met een tegenvraag. Wat levert het op? Gaat, het, gaat dit er nu voor zorgen dat Jeffrey Wammers morgen ineens een medaille pakt? Ja, maar sprong. op dat moment denkt hij niet aan. Wat ik zeg is eigenlijk, waarom mag een coach zijn emoties niet tonen? Hij is gewoon een mens die emoties heeft. Ja, Gerard? Ja, misschien ja, heeft hij het maar, intern natuurlijk al een paar keer gedaan. Misschien wel, want daar zijn nou, die we nu bij betrokken geweest. Dus dat weten we niet. Alleen, uh, kijk, wat, wat, wat, wat er nu gebeurt is, is, is uh, hij geeft... Hij geeft heel duidelijk aan in een, in een, in een korte bewoording... dat de dus, doelstelling is geweest om een teamverband daar neer te zetten. En dat er dus eigenlijk uh, geen teamverband is... omdat hij verwijten maakt naar die en die en die en die. Maar het is niet de eerste keer dat hij verwijten maakt naar, naar anderen toe. Vorig jaar heeft hij nog heel duidelijk uh, aangegeven... dat we een Joeri helemaal niet nodig hadden. Nergens voor. En nu, nu zijn we een jaar verder... En die is erbij. Dat een en, van de speerpunten. En Jurie is er weer bij. En Jurie wordt op handen gedragen omdat, ja, hij is zo goed. We hebben hem zo nodig. Maar kijk, zo'n coach die moet niet te worden. Nee. En moet er wel een bepaalde lijn inzetten waarin hij zich aan houdt. En, en dat vervolgens ook heel duidelijk ventileren naar de anderen toe. Van jongens. Uh, dit is de lijn. Zo gaan we het doen. Als je buiten de lijn valt, pak ik je. Wat ja, denk je dan? En dan ton, vind ik het er terecht. Dat ja, ja, je... Ton, jij vindt dat hij, dat hij dit zou moeten kunnen zeggen? Nee, dat, maar ik moet vind... je daar dan ook een bepaald doel mee hebben? Of nee, mag je gewoon je een emotie tonen? Met emotie heb je geen doel. En in elke coachcursus leer je dat je emoties moet uh, inhouden, zou ik maar zeggen. Daar ben ik het volkomen niet eens. Soms voel je wat, alleen wordt het natuurlijk laten we zeggen pathologisch, als het elke minuut is of je gaat slaan of iets dergelijks. Ik ben het wel met Gerard natuurlijk volkomen mee eens dat je wel een plan moet hebben en dat consistent volgt. Ja. En dat is eigenlijk het verwijt naar hem. Ja. Gebrek aan consistentie. En dat sta ik niet achter Hamada natuurlijk. Ja. En is dat blijkbaar nogal wat frustratie achter. Ja. Uh, maar is het, ook, is, het, is het ook eerlijk om dit te zeggen? Nou, met name over Jeffrey Wammers, die zich heeft teruggeknokt van twee gebroken enkels. Nou, die twee gebroken enkels waren alweer van zo lang geleden. Ja, is lang geleden. Dus op een gegeven moment moeten toch... we daar ook eens over ophouden. Ja, ja dus, uh, en heeft in uh, 2006 twee gebroken enkels gehad. In 2008 of 2007, wereldkampioenschap, heeft hij toch uh, vlak achter Epke een, uh, een goede meerkamp neergezet. Ja, dan vraag ik het anders. Is het kritiek terecht op hem? Op Jeffrey? Ja. Ja, deels wel. Jeffrey heeft een slechte wedstrijd gedraaid. Maar het teamresultaat is niet alleen maar te feiten aan het feit... dat Jeffrey Wammers een slechte wedstrijd gedraaid heeft. Hij heeft zichzelf uit de meerkant. gedaan. Maar los van die slechte wedstrijd, heeft hij geen topsportmentaliteit? Traint hij niet genoeg? Moet hij veel meer halen uit zijn talent? Nou, hij heeft talent. En op een gegeven moment houdt dat een keer op. Dus dan moet je er wat harder voor gaan werken. Uh, en ik denk dat de keuze van, uh, van Amsterdam wonen en Den Bos uh, trainen, dat dat uh, nou in ons kleine landje nog niet de allerbeste keuze is. Nee, dus in de, de afstand en de reizen enzovoort. Ja, maar dat, hij had ook een verwijt over honing. Uh, hij had ook een verwijt over geen warming-up doen en dergelijke. Dus dat is nogal een rijtje. Nou ja, kijk, Jeffrey geeft aan dat er honing op het, op het voltagepaard heeft gezeten. Wat van tevoren was afgesproken dat dit niet zou gebeuren. Nou, dat is dan wel gebeurd. Daar kun je je druk over gaan maken. Blijkbaar zijn daar de afspraken niet goed op gevolgd. Daar moet een Hamada als hoofdcoach, die moet daar, die moet daar heel duidelijk in zijn. Uh, en, uh, uh, heel even hoor, want dat begrijpt niet iedereen. Die honing wordt gebruikt door sommige turners om dan een betere oefening te kunnen. Ja, dan is het paard wat stroever. Ja. Ja? En dat en, was uh, tegen de afspraken in gedaan door een aantal volgangers van Wammers... die dat ja. vervolgens niet wist en daardoor zijn oefening de mist in zag gaan. En uh, vervolgens heeft, heeft Wammers heeft niet de allersterkste uh, oefening op voltige. Ja. Dus die heeft daar uh, toch echt uh, alle grip nodig die hij er nodig heeft. Uh, en en uh, ja, vervolgens geeft hij daar dan de schuld aan. Maar het is een beetje een, uh, een, een verhaaltje van... we wijzen een beetje naar elkaar en we trekken eigenlijk niet... er is niemand tot nu toe in staat geweest binnen de ploeg... om voor zichzelf nou te zeggen van... nou, wat hebben we nou dat welke gedaan en Wat ging er nou eigenlijk mis? Ja, had Hamada hier ook de hand in eigen boezem moeten steken? Want hij verwijt hier de drie kopstukken van het Nederlandse turnen... dat ze geen teamspirit hebben. Maar daar is hij dan toch juist de coach voor... om dat te bewerkstelligen... Nou, kijk, vanaf uh, uh, vorig WK uh, uh, hebben we gezien dat we uh, Bram van Bokkenhoven de, eigenlijk de, de, de coach is van het Nederlandse turnen. Die is daar een dag voor het grote toernooi is hij er afgehaald. Vorig jaar was de druk voor de kwalificatie nog lang zo hoog niet als nu. Uh, nu wordt de stress bij de sporters en bij de coaches hoger. Nu hebben ze uh, Bram van Bokkenhoven iets vroeger van het team afgehaald. Hm. Maar daarin krijg je ook vanuit de federatie dat je iedere keer een wisseling krijgt van de wacht. Uh, uh, nu is hij de baas, maar nu is hij de baas. Maar een team smeet je niet door, door iedere keer een nieuwe de baas te geven. Want iedereen heeft zijn eigen ideeën... en dat moet heel langzaamaan moet dat uh, gecreëerd worden. Een voetbalcoach die, die binnenkomt... die kan een schokeffect geven om vervolgens een team op scherp te zetten... en uh, misschien wel tegen een hele goede speler zeggen... Van, nou als jij nou niet goed je best doet, dan zit je op de bank. Ja, ik proef een uh, beetje aan jouw woorden... dat de rol van Hamada misschien wel helemaal niet zo duidelijk is. Wat had die rol moeten zijn dan? Om nou, ik weet, van, te zijn. Ik, ik weet dat, uh, dat Hamada is binnengehaald om uh, ons als trainers mee te gaan helpen in ons programma en, uh, en niet zozeer om ons, uh, onze trainingen te gaan overnemen. En als je dan nu ziet dat bijvoorbeeld uh, uh, Hamada de hoofdcoach is uh, vorig jaar de hoofdcoach ook, uh, ook al was, uh, na het toernooi de hoofdcoach niet meer is en dan het toernooi weer komt dan wordt hij weer hoofdcoach, dat hij dus eigenlijk zijn doel voorbijgeschoten is, is om ons als trainers zijn er meer kennis te geven. Ja. En om je mee te dan moet je het ook bij de federatie te raden gaan. Nou, dat wou ik eh, net zeggen. Waarom ga je naar Hamada en niet naar het bondsbestuur... Ja. die dat moet zien en dat moet corrigeren natuurlijk. Hij kan toch niet alleen zijn eigen gang gaan in de KNGU? Nee. Ja. Los eh, dus... van het feit dat je een man uit een totaal andere cultuur haalt. Eh, ja, dat is ook dit, zoiets. Pas dit uh, bij Nederland? blijkbaar nou, nou, ja. niet. Maar Gerard... Nou, wij, wij, wij leven in een democratie. En wij moeten met onze sporters overleggen hoe we het gaan doen. En uh, kijk, hij komt vanuit een Jap Japanse uh, situatie... waarin hij vervolgens wel zoveel jaren in Amerika gewerkt heeft op een high school. Maar ja, op een high school is, het, is de stimulans en de motivatie... om te gaan turnen op een heel ander niveau. Dat heeft niks te maken met zoals wij dat hier doen. Maar nogmaals, en dat kom je iedere keer maar, weer tegen. Maar nogmaals, de, de rol van het bondsbestuur ja. hoor ik helemaal niet. Want als hij het fout zou doen... Zou, zou hier gecorrigeerd moeten worden natuurlijk. Nou ja, dat is maar net de vraag. Of, of na, deze, na deze evaluatie ook daadwerkelijk er een correctie in komt. Ja, nou dat is de vraag. Dus Dan oh. moet je bij het mondsbestuur zijn. Ja. En dus, dat, is, uh, ja, dat is dus kennelijk niet goed. Ik wil nog even luisteren naar uh, Jeffrey Wammers. Want uh, de clash was afgelopen weekend. Er zijn vervolgens uh, vier, vijf dagen van stilte overheen gegaan. En gisteren sprak uh, verslaggever Vlado Janowski met Jeffrey Wammers. Een dag of vijf dus na het voorval. En toen zei Wammers onder meer dit. Ik ben wel uh, klaar om naar huis te gaan. Het gaat op een gegeven moment toch wel lang duren. Je zit natuurlijk elke dag in een hotelkamer. doet verder niet zoveel. Je kan niet te lang de stad in. Je kan niet te veel daarnaast doen. Dus het is best wel, uh, best wel zwaar. Maar ik probeer, uh, probeer me gewoon uh, bezig te houden. Nu gewoon weer lekker uh, met Bob, Bram trainen, Geen uh, onnodige tips uh, daarnaast. En geen uh, onnodige gesprekken. Dus... Uh, ja, ik zit wel lekker in mijn vel. Ja, en Bram is dus Bram van Bokhoven, waar we het al over hadden. Dat was een behoorlijke sneer volgens mij naar Hamada. En wat hij daarvoor zei, Gerard, dat is toch eigenlijk gewoon het gelijk van Hamada. Hoe kan je nou twee dagen voordat je een WK-finale moet turnen... zeggen, ik ben wel klaar om naar huis te gaan? Nou, daarin geeft hij wel aan dat de verveling behoorlijk is toegeslagen. En dat is maar dus, dit is dat toch is waar je het doet stap, als topsporter? Ja, dat klopt, ja. Dus ja maar dit ja, is ja. toch waar je met oogkleppen op, al moet je twintig ja. dagen wachten in een hotelkamer? ja. Dat klopt. Maar ja, je, je, kijk, wij, wij zitten hier en wij weten niet wat er allemaal gaande is en gebeurd is. En op een gegeven moment, als je, als je maar blijft praten met je, met je sporter over wat er ging, wat er, wat er fout ging, hoe het anders had moeten. Ja, op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. Je moet op een gegeven moment je focussen op de wedstrijd. En als een Jeffrey daar, daar niet meer toe in staat is, omdat er van alles nog wat is gebeurd in de afgelopen dagen. Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat hij deze uitspraak doet. Ja, maar, ja, maar dan moet hij nog... toch weggaan. Dan ja. moet hij nu ook ja. direct weggaan. Ook naar de rest van de ja. teamleden. Maar mag ik nog wat vragen? Mm -hmm. Het verwijt was dat hij geen teamspeler is. Wat, of geen teamspeler ja, ja, is. Wat vind jij ervan? Is Wammes wel een teamspeler dan? Nee, er is niemand in dat hele team een teamspeler. Nou ja, goed. Dan is het verwijt natuurlijk terecht. Maar dat is, dat is dit, wel, maar is dit nu, niet ook hele moeilijke materie? Want is Turner nog wel een teamsport... Ja. Nu doen ja, de toestellen ja, steeds belangrijker je, worden. Nee, het is zeker wel een teamsport. Als je het van, van, van jongs af aan ook Maar daadwerkelijk beoefent als een teamsport. Ja. Alleen. Er gaat straks iemand naar de Olympische Spelen toe. En wat, zi wat zit in? Ja, ja, hopen. Uh, wat zit erin voor een ander? Want ja. Ja, uh, dat is toch het hele probleem dan hier? Jury ja. van Gelder wil Olympisch Goud aan de ringen. Epke Zonderland wil dat aan het rek. Of misschien op de brug. Uh, Jeffrey Wammers wil graag daar de meerkamp doen. En al die andere jongens die willen gewoon een leuke wedstrijd turnen. Dat zijn zoveel verschillende persoonlijke insteken, ja. hoe maak je daar een team van überhaupt? Moet je dat wel willen? Ik zou dat maar wel doen als ik jou was. Want als, als je als enige op dat hoge niveau uh, gaat turnen... Dat, uh, dat trek je niet. Dat haal je niet. Maar je ja. moet wel je goede tegenstanders er blijven opzoeken. Ja. En als je ziet uh, in de afgelopen jaren... jaren, waarin uh, Nederland... Uh, ook, ook toen ik nog trainer was hier... Uh, als je dan kijken naar welke landen we uh, als tegenstanders hebben gehad... Ja, Kijk, als je beter wilt worden, moet je niet tegen België blijven tunnen. En ook niet tegen Portugal. Nee. Want die zijn twee punten slechter dan ons. En zijn bijna een slechte wedstrijd getraaid, is dus hij een goede. Dus je moet je tegenstanders wel gaan vinden en wel gaan opzoeken. Ja. En ik maar, denk dat daar ook nog wel een, uh, een, uh, een winstpunt in ligt. Ja, maar goed, het ligt zo voor de hand. En dan moet het toch van bovenuit gestuurd worden. Wat is eigenlijk de rol van de technisch interim, technisch directeur Raskam dan, in dit geheel? Want die moet daar toch een hand in hebben. Ja. Kijk, Ad die is, er, is er uh, heeft hij de functie als topspotmanager overgenomen wegens uh, uh, Hans Gootjes uh, privé uh, omstandigheden. Maar kijk, uh, het enige wat As wat Ad eigenlijk, uh, eigenlijk doet, is de boel gang op gang houden. Kijken of de mensen uh, uh, gekwalificeerd kunnen worden voor, uh, voor uh, de Spelen. En dat is dan ook zijn taak. En meer, meer als prestatiemanager heeft hij ze als taak ook niet. Nee. Nou, de evaluatie die moet maar komen, denk ik. De evaluatie hè? moet maar komen. Ja. En uh, kijk, wat je bijvoorbeeld ook ziet, hè, bij die vrouwen... daar zie je dat er veel meer een ploeg staat. Maar bij die vrouwen hebben ze ook niet iemand van het kaliber... zoals wij ze wel hebben. We hebben de drie... Van een verschrikkelijk ja. hoog kaliber. We hebben allemaal ongeveer hetzelfde doel. Ja. Dat is het en bij die vrouw is het zo van nou als we dan met een speler willen... dan moeten we het toch met z'n allen gaan doen. Want ja. we, eentje in in, in, op zichzelf die haalt het toch ook niet. Ja. Tot slot wat betreft dit onderwerpje. Valentijn, als dit in het voetbal gebeurt... en dan denk ik maar even terug aan de clash tussen Guus Hiddink en Edgar Davids. Is het dan eigenlijk wel mogelijk dat allebei de Kemphanen toernooi afmaken? Nee, als ik dit hoor sowieso niet. Had nee, daar maar... niet iets moeten gebeuren dan? Moet je ja. niet gewoon zeggen hij eruit of ik eruit en wel nu? Ja, maar ik, ik snap ook Jeffrey Wammers niet. Dat hij, hij voelde zich heel erg aangevallen. Ja, dan, dan stop je toch mee. Maar deze man kan hij dus niet werken. En dan wordt hij vier dagen lang wordt hij opgesloten naar eigen zeggen. En dan moet hij nog een prestatie leveren. Nou, ik kan je wel uh, verzekeren, dit wordt helemaal niets. Morgen of overmorgen. Ja, dus, uh, Ja, dus uh, ik begrijp ook niet dat er niet is ingegrepen van bovenaf. Dat betekent ook dat er geen leiding is vanuit de technisch platform bij de federatie. Dat, dat, daar is gewoon geen leiding. En... Mensen nemen hun verantwoordelijkheid op dat moment ook niet. Nee. Morgenochtend, Jeffrey Wammers. Um, dan nog iets anders van de WK-turnen. Iets zeer opmerkelijks. De video-waarneming die daar de laatste twee jaar was... de laatste drie jaar zelfs, is voor een groot deel verdwenen. Sinds 2008 konden juryleden oefeningen terugkijken. En nu mag dat alleen, geloof ik, in een heel specifieke geval, hè Gerard? Ja. Waarom is dat? Uh... Terug naar af. Ja, ik denk dat, dat ze vooral de wijziging gemaakt hebben omdat er uh, te veel met de, met de beeldmaterialen gebruikt werd en op basis daarvan nog gesureerd werd. En uh, uh, volgens mij is dat nu teruggegaan naar de, het hoofdjury. Uh, je, hebt, je hebt langs de kant van, van, uh, van de wedstrijd heb je nog een hele lange tafel. Zit, per toestel zit er een individu die gespecialiseerd is op dat toestel en die heeft dus eigenlijk de camerabeelden nog om bijvoorbeeld op rechts ook de handgrepen nog eens goed te bekijken... en eventuele protesten die dus uh, ingediend worden... om die dan te behandelen en te zeggen van ja, akkoord of niet akkoord. Ja. En ik denk dat die dus, dat die dus bij de wedstrijd, bij de, uh, bij de toestellen weggehaald is... om dat dus te voorkomen dat mensen dus nog een keer op beeldmateriaal gaan jureren. Is dat geen merkwaardige ontwikkeling? Want juist in alle andere sporten, in tennis, breekt het steeds verder door. In voetbal wil men het heel erg graag. Uh, het wordt daar alleen maar over gesproken om daar meer mee te doen. En bij het turnen ga je dan een stap terug. Ja. ja. Maar wat ik dan niet begreep is... je gaat een stap terug om niet beïnv verkeerd beïnvloed te worden. En U bij die vrouwen... en dat kwam vorige week ter sprake... die kwamen een keer op... Nou, de parade pas in het leger was er niks bij. En waarom deden ze dat, werd uitgelegd, om de jury te beïnvloeden. Hè, dus is die jury gek? Of hoe zit het met de beïnvloeding? Ja, de presentatie heeft een, is een groot deel van, van het geheel. Ja, nou, zegt de... iets over de jury. Ja, ja, Want, ja dat klopt. Maar dat is ook zo. hoor. Maar, en als wij dat nu zo goed weten... Dan moeten juryleden dat toch ook weten. En weten dat ze zich niet moeten laten beïnvloeden. Niet, zo, niet door een paradepas, in ieder geval. Nee, maar ja, het, het gebeurt helaas wel. Ja, het zijn het allemaal is, mensen, toch? Ja, het, is, het blijft een ja. menselijke beoordeling. Die moet het op dat moment maar, uh, maar, maar zien. En ja, dat is in het verleden nog wel eens anders gelopen. Dat ze toch te veel op die beeldenmaterialen nog eens een keer gingen bekijken. Ja. en daarop toch de laatste patines er nog eens bij zetten. Ja. ja en dat is dan uh, even oneerlijk. Maar kan je maar, nog wel wat sterkers maar, vertellen? Dat is toch juist eerlijk. Nee, het is niet eerlijk, want suriesport moet je nu zien. En wat je ziet, moet je beoordelen. En niet wat je in een herhaling ziet. Dat mag nou, je niet beoordelen. Ja, maar in de herhaling zie je juist wat er ja, maar exact maar, gebeurt. Ja, dus daar nou moet ik, je erop beoordelen. Ja, maar ik zou nog wat circus vertellen. Het is zelfs wel eens vaak gebeurd... dat een surielid dan nog even achter zijn rug bekijkt naar een andere oefening... omdat er even niks te doen is. Vervolgens uh, uh, uh, ja, bekijkt, zich omdraait... en dan ineens de turner op het toestel ziet en begint te schrijven... Hm heeft hij dus al een paar onderdelen gemist van de ja. oefening. Ja. En dan vervolgens moet hij daarop zijn score dus nog gaan uitbrengen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke slecht. Ja. En zelfs dat... Uh, ja. de, die, die mensen ja, die, die kunnen natuurlijk niet op basis van een video beeldje nog eens even zeggen... Van, oh, ik heb dan toch nog wat even wat gezien. Ja, dus, dus we moeten ja. niet... Jury de, moet, uh, ja, we moeten Wammers niet naar huis nee, sturen, maar de jury... De de jure, gij gij gij gij is, ja. Iedereen behalve Wammers ja. moet naar huis. Dat is dus de conclusie eigenlijk. Uh, we sturen iedereen naar huis, Wammers ja. van ja. Dus morgen alleen Jeffrey Wammers in actie. Uh, ik wil aan het einde van deze uitzending nog uh, de credits die ze verdienen geven aan uh, de Nederlandse honkballers. Want het Nederlandse honkbalteam heeft uh, de finale bereikt van het wereldkampioenschap. Dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Vanavond uh, laat, eigenlijk vannacht, speelt het team van bondscoach Brian Farley tegen Cuba. Dat van Canada won en zich daarmee ook plaatste voor de finale. En Oranje zette de zegenreeks afgelopen nacht nog even voort met een 12-2 overwinning op Venezuela. Ik denk dat we... Gerard? Ik heb nog wat. Want jij zegt, uh, morgen hebben wij dus alleen uh, op sprong Jeffrey Wammes. Nou, dat was een grapje, omdat we iedereen naar huis zouden sturen. <laughs> oké. Okay. Natuurlijk om, er komen er nog veel meer in actie. Ja, oké, okay, ja. wat ik net zeg. Sorry. Uh, Dan we zijn... sturen we echt iedereen naar huis. <laughs> En wat betreft het honkbal zijn we, denk ik, via min of meer uh, leken bij elkaar. Maar kunnen we proberen in te schatten hoe groot deze prestatie is, Don? Nou, Die prestatie is natuurlijk fantastisch, want je moet het... Nou, nummer één van de wereld in zo'n grote sport... Nu doen de Major League spelers wel niet mee, maar zo'n nee, grote Maar daar sport. hebben alle landen last van, hè? ook Nederland ja, heeft ja. last van. Ja, precies, ja. maar dan blijft het nog een grote sport. Niet alleen in Amerika, maar ook in Azië, heel erg. Ik, uh, Japan, uh, Taiwan, Midden-Amerika, Puerto Rico en Panama en Cuba, laat ik maar nou zeggen. Hè, dus juist omdat het zo'n wereldwijde sport is, is het een goede prestatie, maar... Het is ook niet mis wat ze doen. Ik geloof van de tien wedstrijden die ze nu gespeeld hebben... tegen, behalve Griekenland, dat was 19-0... tegen allemaal sterke tegenstanders, ja. dat ze gewoon gewonnen hebben. Ja, een heel en heel nipt verloren van Canada, en dat was het, ja. Ja, en, he, en bijvoorbeeld nu tegen Cuba de, speelden ze... maar drie uur daarvoor hadden ze een uitgestelde wedstrijd tegen Australië gespeeld. Ja, dit is zo fantastisch. En de wijze waarop ze van Cuba gewonnen hebben, die ze nu in de finale ontmoet, uh, ontmoeten, ja geeft heel veel hoop volgens mij. Ja, hoe moet je dit vergelijken als je niet begrijpt hoe groot het is en het wil afzetten tegen een andere sport? Stel dit is voetbal, wat, wat is Nederland dan als het zich plaatst voor de finale? Is het alsof Denemarken zich plaatst voor de finale van het WK voetbal? Nee, nee. We Nederland is gewoon goed. Dus en nee, dat is ook een, een groot hombaland, toch? Wat? In Europa zeker. In Europa, in Europa, in Europa wel, zijn maar we sowieso. Wereldwijd uh, zijn we minder. Ja, goed, dat is, in Europa was het vroeger: Nederland en Italië. Nee, ja. En dat is eigenlijk, uh, laten we zeggen, geëvalueerd. We kregen spelers uit Antillen en dergelijke. Dat was vroeger nog niet. Antillen. Nou, die zijn ja. erg sterk, we kregen ook En. Dan moet ik even twee namen noemen. Robert Eenhoorn, die technisch directeur is en eerst coach van het Nederlands team is En die zoveel kwaliteiten heeft, en dat laten we zeggen, organisatorisch op de, op de rail heeft. En Charles Banes, die nu kampioen is met zijn team. Maar altijd in dat honkbal een hele goede rol heeft gespeeld. Vannacht is de finale en die is onder meer live te zien... op Nederland 1 Nederland tegen Cuba. Het is een fantastische sportdag, want straks komt ook nog Ajax AZ... de landskampioen tegen de koploper. Valentijn, prognose? Ja, ik denk dat Ajax moet winnen ten opzichte van AZ eigenlijk. Want anders wordt het verschil 9 punten. Aan de andere kant, als ze verliezen, het verschil met Twente en PSV... wat ik was voornaamste titelkandidaat naast Ajax zie... Is verschil zes punten, dus uh, ze kunnen er nog wel eentje... En waarom zou je AZ niet als serieuze titelkandidaat noemen nou, nu? Nu ze eigenlijk... al zo ja, ver nu... voor staan ook. Ja, ze, sta ze staan weliswaar ver voor... Maar ze hebben een kleine selectie toch. Ze krijgen een heel druk programma. Hij krijgt ook steeds meer internationals, uh, Gert-Jan Verbeek. Dus uiteindelijk uh, zie ik in dat hij uh, toch wel wat punten gaan verspelen onderweg. En ja. we zijn pas eigenlijk net begonnen. Ja, dat is zometeen al om kwart voor zeven, die wedstrijd. Dan uh, vanavond en vannacht dus het honkbal. En dan morgenochtend naast Jeffrey Wammers. Je zei het al, Gerard. Jouw oud-pupil in de WK-finale, Epke Zonderland. Wat verwacht je daarvan? Hij is niet in zijn allerbeste vorm, hè? Nee, hij is niet in, zijn, niet in zijn allerbeste vorm. En het uh, is een zware zware wedstrijd waarin twee Japanners, twee Duitsers en twee Chinezen zitten. Dus uh, degene die uh, aan de stok blijft uh, hangen, <lacht> ja, die gaat met de bedrijfse ja. vandoor. En de rest moet uh, genoegen nemen met 7 en 8. En ook in zijn geval geldt, als hij het podium haalt, dan mag hij naar de Olympische Spelen. Heren, alle drie... Hartstikke bedankt en tot een andere keer. Ik heb tot slot nog wat uitslagen uit het buitenland. Manchester City heeft daar zojuist gewonnen van Aston Villa in Engeland met 4-1. En is daardoor nu de koploper. Want Manchester United eerder op de middag gelijk speelde bij Liverpool. Daar werd het 1-1. City heeft nu twee punten voorsprong op United. En uh, zes punten op Chelsea. In Duitsland won Bayern München met 4-0 van het ABSC en blijft daarmee de koplopen met nu 22 punten uit 9 gespeeld. Tot zover. Maar deze sportdag gaat door vanavond vanaf 7 uur met opnieuw NOS langs de lijn. Fijn weekend nog. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.